Zeg je wat hoger opzetten? Als... Als je dat zou kunnen. Uh. Uh. Oh. Denk je nog wel eens aan de oorlog? Wat ja, vraag gezegd? Um. Zo maar...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 Nog nooit iemand gezien die er zo verslagen en zo slecht uitzag. Kunnen jullie dat begrijpen? We zullen toch ook wel erg blij geweest zijn. Natuurlijk. Ah, maar niet de blijdschap ja. waarbij je een dansje maakt.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 Slaapje, nee, dat wil zeggen, ik geloof het niet. Zullen je we dan weer terugbrengen?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 Ik geloof dat hij slaapt. Nou, dan laat ik hem maar zo. Hij slaapt. Zullen we dan maar gaan?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 De samenwerking tussen de Vlaamse en de Nederlandse redactieleden van ons tijdschrift verloopt sinds de dood van Van Hanne en het naar voren treden van Pieters niet meer zo vlot. De, de strubbelingen hebben geleidelijk steeds, steeds grotere grote afmetingen aangenomen. Ik ben van oordeel dat zich achter deze strubbelingen een diepgaand Hans verschil van mening, van mening over de aard en strekking van het tijdschrift en dus, dus over ook over het redactiebeleid verbergt in die zin dat er Pieters veel aangelegen is om meer abonnees te werven, desnoods Desnood, ten koste van, van het gehalte weer bijdragen. bijdragen, terwijl het er onder getekenden juist om te doen is, het, het pijl van het tekstschrift op een dusdanige hoogte te brengen, te brengen, dat belangstellende wetenschappelijke lezers er belangstelling, belangstelling voor kunnen opbrengen. opbrengen. Met Koning. Met Geert Meijerink. Dag, Geert.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 Aan de schriftelijk vastgelegde afspraak dat de redacteuren de kopij zien krijgen voordat dit wordt, wordt gezet, houdt hij zich niet. Het laatste, te verscheiden nummer van 1974, heeft hij ons een in drukproef ter hand, hand gesteld, waardoor het ons ondoenlijk wordt daarin ingrijpende veranderingen aan te brengen, hoewel, hoewel wij deel van, van de inhoud neer in het, het pijl vinden van, van een wetenschappelijk tijdschrift. Hoe was de begrafenis? Dat ging goed. Hij is in zwolle begraven. Oh, ik wist niet dat jullie uit zwolle kwamen. Ja, wij komen uit zwolle. Nou, je zult wel even moeten omschakelen. Sterkte maar. Een, een hinderlijke controverse is dat professor Pieters telkens opnieuw aandringt op regionale vertegenwoordigers in de redactie en de redactieraad. Terwijl wij wij omstandel om dat er toch niet de minste aanleiding bestaat en alleen de wetenschappelijke kwaliteiten tellen voor iemands opneming in de redactie of de redactieraad. Naast de vraag of die in het belang kan worden geacht van ons tijdschrift. Wij we hebben het standpunt dit standpunt handelijk aan hem, hem ingezet. Maar niet te min komt de weer op terug. Wij vragen ons daarom af of niet de tijd gekomen is om de banden, banden met, met het tijdschrift, tijdschrift te breken.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 Dat de samenwerking zonder moeite kan worden omgezet in een vrijblijvende medewerking, zodat, zodat de mogelijkheid, de mogelijkheid open blijft, open blijft, blijft om, band om de, de band in de toekomst, wanneer, wanneer de opvattingen, opvattingen weer naar elkaar zijn toegegroeid, te herstellen. De leden, leden van, van de gedachte van ons A.P. Birta M. Koning. Mag ik je mijn deelneming betuigen? Dank je.